Dijkers met het NOS-journaal. In Tunesië is de minister van religieuze zaken ontslagen... vanwege het hoge aantal Tunesiërs dat is omgekomen bij de Hajj... de jaarlijkse pelgrimstocht voor moslims in Saoedi-Arabië. Het is daar dit jaar extreem heet en er zijn meer dan 1100 mensen omgekomen. Onder hen zijn 49 Tunesiërs. Voor mensen die een vergunning hadden om mee te doen aan de Hajj... waren er gekoelde tenten en bussen... Maar er was geen verkoeling geregeld voor mensen die illegaal meededen. Langs de A7 bij Boer Akker in Groningen is een verdacht pakketje gevonden. Het ligt op een carpoolplaats. De omgeving daar is afgezet en de A7 is voor een deel dicht. De KNVB krijgt waarschijnlijk een boete van de UEFA. Oranje fans gooiden gisteren tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk meerdere keren drinkbekers op het veld. Onder meer toen Antoine Griezmann een corner wilde nemen... Ook Franse supporters gooiden bekers op het veld. De UEFA begint vandaag een onderzoek. De boete volgt één of twee dagen later. Eerder dit EK kregen Albanië en Servië al boetes voor ruim 4.000 en 12.000 euro voor het gooien van voorwerpen op het veld. NASA heeft de terugkeer van de bemande ruimtecapsule van Boeing uitgesteld vanwege technische problemen. De Starliner-capsule koppelde eerder deze maand met het ISS met twee astronauten aan boord. Maar er waren problemen met de stuurraketten en er was een heliumlek. NASA wil deze problemen eerst onderzoeken voordat het ruimtevaart weer terugkeert. De organisatie van Pinkpop heeft met vrachtwagens en bulldozers een dikke laag houtsnippers op de festivalweide gelegd. Ze moeten uitglijincidenten en moddervoeten worden voorkomen, zegt de organisatie van het festival in Landgraaf.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 Zet nu live vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio, Race Radio, ZFM, ZFM. When it feels like.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 A celebration starting Under the streetlights The scene is being set A night for romance A night you won't Zo. ja daar zijn we weer lekker hier vanaf het circuit in Zandvoort hoeveel uur weet ik niet eens meer ben Twee uur. Ja, ja, voor ons wel. Ja. <laughs> ja, normaal beginnen we pas op twee uur. Ja, uh, het is niet okay. te gewallen. Uh, uh, ja. Ja, gezelligheid hier. Hey, um, ja, nou ja, ik heb het eventjes uh, van onze grote vriend, uh, meneer Harms, uh, overgenomen. Ja. Dus uh, ja, we gaan weer verder in. Uh, in uh, met de interviews. Ja, we ja, hebben ja. natuurlijk uh, Aad van Koningshoven en Thomas Bakker uh, nog bij ons aan tafel zitten. En uh, Thomas, uh, kruip eens even lekker tegen de, uh, de microfoon. Aan. Bij de microfoon. Je <laughs> zegt, um, die Aad, hij zit erbij, dus we kunnen hem rustig over hem roddelen. Maar <laughs> <Ja>. <laughs> dat is er eentje. Uh, zeker, zeker. En, en je vertelde over zijn foto's en dat ja. het, hij ja. ongelooflijk veel en mooi materiaal liggen. Uh, hij tot 85, zeg ik altijd. Uh, alles van de Formule 1, nou dan moet ik verder terug toen ik uh, ook nog ergens in de groene kool zat. Uh, heeft hij foto's gemaakt die eigenlijk zo van onschatbare waarde uh, zijn. En dat beseft hij soms zelf niet. En, uh, maar dat, dat kan ik me wel voorstellen, want uh, Aarde, je, je hebt ze gemaakt, je hebt ja. de negatieven je hebt de foto's. En ja, voor jou is het misschien normaal. Uh, terwijl Thomas <gacht> die komt erbij en die denkt: wauw, wat een plaatje! Dit is van, van een grote klasse. Dus daar, mo daar moeten we eigenlijk trots op zijn. Hè? Uh, dit moeten ja. we koesteren ja. daar moet wat mee gebeuren. Ja. En wat en denk je dan mee Museum? Nou, dat ja. is minimaal zou ik bijna Minimal. zeggen. Ik zou bijna zeggen standbeeld plus een mooi boek, oké. Dat gaat wel een beetje ja? ver hoor. Ja. Ja. <laughs> nou, nou, maar het is een stuk geschiedenis die eigenlijk uh, heel belangrijk is, ook voor de autosport. Kijk, ja? geschiedenis dat past helemaal bij de ja. historische Grand Prix natuurlijk. Uh, Aad, wat vind, wat vind je zelf? Een uh, standbeeld dat hoeft voor jou niet. Nee, nee, uh, nee. Misschien een klein laantje. <laughs> een een paadje. Nee, ik ben, ben blij. Maar een boek. En dat uh, nou, ja, zijn dat het, het wel je plannen. Nou ja, het beste. Ik heb wel langer zo'n plan gehad. Vooral met de historische Grand Prix. Ja. Ik heb die historische foto's. Maar die rijden nu nog hier rond. Die van John Watson bijvoorbeeld. En dat soort dingen meer. Dus ik heb het originele John Watson in het ding. En dan... Tegenwoordig ja, ja. die. Onder andere Brian. Uh, of Warren Briggs, die rijdt er nu in. Ja. En dan heb ik wel een. Ik maak tegenwoordig ook oliver, oliver schilderijen ervan. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat is wel leuk. En wat kunnen de mensen die vinden? Nou, op mijn website eventueel. Dus uh, dat is. Aat-design.nl. Oh, aat-design.nl, oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, want ik zat al een beetje stiekem te koekelen tijdens het nieuws. Ja. En, uh, dus, maar dat is jouw website, aat-design.nl. En uh, Thomas, jij bent uh, collega-fotograaf van Aat. Hoe lang al? Nou, ik ben eerst zelf uh, aan het racen geweest hier zo, op het circuit. Ja. Heel lang bij de DNT. Oké. Okay. En ik hoorde eigenlijk ook wel een beetje bij de DNT. Uh, en dat staat voor, DNT? Dutch National Racing Team, hè? Ja, dat okay. is uh, Huub van Meulen uit de tijd uh, dat hij hier raced. Ook uh, uit de tijd van Haat. En, ja. En ja, eigenlijk uh, bestaat dat nog steeds. Ja. ja? Uh, de stichting DNT: uh, racen, autoracen uh, voor. Uh, ja, voor iedereen die een racelicentie heeft, okay. en je kan je gewoon lekker instappen ja. en lekker ja, ja, ja, ja, En dat ja, ja. is gewoon heel belangrijk om gewoon de, ook de nieuwe aanwas vanuit de kartsport naar de autosport te krijgen. Ja. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En ook de cursus is uh, natuurlijk eerst doen bij de Rensport Zandvoort. Vanzelfsprekend. Ja, Vanzelfsprekend. en dan heb je eigenlijk, uh, dan, daarna ben ik vanuit de autosport uh, ben ik gestopt... En toen ben ik zelf uh, toen de website uh, gaan bouwen voor de DNT en toen ook fotografie gelijk gedaan. Ja. Even terug naar die autosportfotografie, uh, ja. Tobe. Dat is denk ik wel een hele aparte tak voor sport. Uh. Uh, zeker, uh, je moet weten wat eigenlijk een auto doet. Wat een auto kan. Ja, ja, ja. En dat soort zaken. En ja. dan weet je ook eigenlijk wat een coureur graag zou willen hebben. Okay. Want dan is het ook van... Ja, jij hebt in die bocht gestaan en ik heb gezwaaid. En ja, ja dat, dat soort zaken ook Een coureur is zwart. Oh ja hoor, ja, ja hoor. Dan is hij toch niet met zijn sport bezig? Uh, uh, nou, er zijn wat foto's bij inderdaad uh, <laughs> van Marshall Dekker. Ja, dat je zegt wel met twee handjes zo in de lucht. Ja, ja, ja, ja, ja hoor. <laughs> dus dan heb je gauw uh, interactie... Met een coureur. Ja, ja, ja, ja. En dat maakt het natuurlijk heel erg leuk. Ja, ja. ja. ja en dat is. En dat gaat. Uh, vorige week heb ik de DTM gedaan. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ik ben regelmatig hier uh, op het circuit, ook voor de Rensportschool Zandvoort. Ja. Dus ja, weet je, en wij houden zo vaak contact met ja, al, allerlei zaken die ook buiten de autosport of de fotografie. onderhoud mijn computer onder ja. andere. Oh geweldig. Zeg uit, maar die, die, uh, dat zwaaien van die coureurs naar de fotograaf, is uh, jou dat ook wel eens overkomen? Ja hoor, Jan die, uh, die zwaaide ook wel. Jan Lammers? Ja. Oh ja? <laughs> Dus dat willen ze. Of, of in ieder geval, dan krijg je zo'n blik en jouw ja, kant op. <laughs> dus dat is heel grappig. Ja, ja. Gewoon zelf, die heeft ook met die historische Formule eens gereden. Die, ja. die Williams, die, die hier gisteren ging je gewoon recht door de ding. Okay. In, in de regen. Ja, ik hoorde maar, het. Maar ja. zo'n auto, die ja, is de, ja. eeuwig zonde. die is een aardig stuk geloof ik daar. Nou ja, ik hoorde dat die, uh, hij. Weer. Van, van, van een hark, ja, dat hij dat toch weer rijdt. Dus, rijdt weer. ja. Nou, ja. Knap hoor dat ze dit weer. Uh... Maar even terug naar die coureur. Hè. Dat, dat vind ik dan zo bijzonder. Dan, dan uh, komt hij met 200 langs, ik noem maar een snelheid. Ja. En dan zegt hij: hé, hey, daar staat Adler Konings over. Toch even zwaaien. met <laughs> Thomas, ze dan ook met twee handen. Ja, ja hoor. <laughs> dat is toch ja. niet te ja, geloven? Ja, want dat is gewoon. Ja. Ze, ze zitten gewoon op te letten. Want er zijn coureurs die jarenlang hier rondrijden, die lopen zich te vervelen. En dan weten ze precies, oh, jij hebt me in die bocht staan, of in die bocht. Zo. Ik heb lekker gezwaaid, heb je nog een foto van me? Ja hoor, dan zie je een vingertje om mijn hoofd of een duimpje. Ja hoor, prima. Ze zien alles. Ja hoor, ze zien alles. Dat is heel apart. Maar dat zie je eigenlijk met Max nu ook. Ja, die vervelt zich soms ook. Ja, die zit gewoon, oh, die heb ik al gezien die crash. Ja. Onderweg. Ja, ja, ja, ja, ja. is die ongelooflijk. Maar dat vind ik, dat is eigenlijk weinig besproken. Een coureurs die zich vervelen tijdens het racen. Dat is, uh, ik ga je zeggen. Ik heb een keer een endurance wedstrijd gereden. En toen zat ik net tussen de eerste en de tweede groep in. Nou, als je dan endurance rijdt en je zit een uur in de auto... ja nou, dan verlang je echt naar een radio, hoor. Want dan kom je geen meter vooruit. Of degene ook niet achter. En dan zeg je, ze, ik kan wel harder rijden. Maar ja, ja. al die auto's zijn aan elkaar gewaagd. Ja, ja, ja. En dat maakt het... Nou, dan heb, dan, dan heb je verveling, hoor. Ja, ja. En vooral tegenwoordig met een safety car. En ja. als dat lang gebeurt... dan is dat heel vervelend in de auto. Ja, ik kan ja. me voorstellen. Want ja, je wilt natuurlijk actie, je wil scherp blijven. Op. ja. En uh, net zoals dat een fotograaf altijd uh, scherp moet blijven, natuurlijk op zoek naar uh, de mooiste plaat. Ja. Um, ja. Jullie, uh, over een over, nou, klein half uur, goed half uur, uh, gaan jullie weer fotograferen. Ja. Uh, want er is toch wel iets speciaals wat jullie graag willen vastleggen. Nou, onder andere Cor. Correuzer. Correuzer, Met ja. die La Bomba, die ja. enorme Marcos. Ja. Dat is echt al, al indrukwekkend. Ja. Die moet je dit in je spiegeltje hebben, volgens mij. als je, als je op de circuit rijdt, als hij ja. eraan komt. Wij gaan, wij gaan, dan ga je er zelf zij We gaan natuurlijk proberen core voor de microfoon te krijgen. Ja. Maar uh, core is een, een Fen fenomeen. Een fenomeen, zelfs. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Wat hij eh, allemaal gewonnen heeft. En, ja. en Zet hem maar ergens in. En, en hij, hij rijdt ermee weg, hè? Ja, ja, is, uh, en leeftijd speelt dan geen rol? Nee, precies, precies. Dus ja, ja. Hij heeft er ook nog lol in. Dus ja. Dat is ja. heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja, is heel belangrijk. Ja. Als je geen lol in hebt, moet je er mee ja. Is, maar jullie willen dus die auto waar Koring rijdt, heel graag uh, ja, nog een keer vastleggen. Ja, precies. Maar, en vooral in zo'n veld. het behoorlijk veld. En ja. dan is het is wel leuk als er een oranje neus vooraan zit. Ja, precies. <laughs> en uh, dat is denk ik voor jullie ook wel genieten. Die volle velden van die... Uh, wat we hier vandaag of dit weekend zien op Zandvoort. En het geluid. En het, geluid. En, en, ja, ja, het is meer het geluid. Ja, he, he, wel. Ja, ja. Echt het geluid dat je... Uh, vind ik, he, want ik heb vorige week DTM'en, maar... Geweest. Is ook wel geluid. Ja. Maar dit is dan een andere orde. Ja. wat? Ja. liggen zo. Um, nou, je moet je goed beschermen tegen je oren. Ja. ja. En dan moet je ze wel eventjes uh, goed indrukken. Hmm. Ja. ja. Want je voelt het ook. Ja. ja. Oké, okay, nou ik, ik wens jullie heel veel succes uh, vanmiddag en uh, nou misschien spreken we elkaar morgen nog even. Dank je wel. Ja, zal gezellig zijn. zijn. Dank je dus we wel. We eens kijken wie zich uh, nog een beetje vervilt. Uh, <laughs> <laughs> nee, dat, dat, dat is, er is genoeg te zien hier. Ja, ik, ja, ja. ja, ja, ja hier en dat is, maakt het. Uh, ik vind het gewoon heel belangrijk dat dit ook wordt gekoesterd ja. en dat dit blijft. Want ja. dat is ook gewoon belangrijk voor de autosport. Ja. Het is niet alleen het nieuwe, maar ook het oude. Precies. Ja. Precies. En dat moet, uh, ook zulke mensen als Aap, vind ik heel belangrijk. Ja. Ja, ook nou, ik ben het helemaal uh, met uh, dus uh, Mooi gesproken, Thomas. Dankjewel. Dankjewel. We gaan naar de muziek. Wijzen worden. Okay. ...substituut en dat allemaal uh, ja, okay, ja. Okay. van de formatiecloud uit de jaren zeventig. Ja, mooi no, succes. Dan substituut. We komen allemaal van de Formatie Cloud hier vanaf het circuit in Zandvoort. En uh, ja, Benno. Ja, we ja, he. hebben iemand aan de tafel en dat is uh, Gijs. He? Ja, uh, Gijs van Lennep. En, en, en voordat we naar Gijs gaan, het is 14, 19 over 14. Uh, en het, uh, momenteel zijn de Super 60 race aan de gang. Een race van 30 minuten. Um, Gijs van Lennep, uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag Gijs. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, alle microfoons weer getest. Uh, Gijs, die Super 60's, um, uh, is dat ook iets wat, wat jou aanspreekt? Ik weet niet zo goed wat daarin mee rijdt. Uh, heb jij nee? enig idee? Nee, ik eigenlijk, moet ik je eerlijk zeggen, ook niet. Ja, dat <laughs> maar goed. ik ben wel leuk begonnen in 1960. Ja. Dus ik zou het een beetje moeten weten. Ja. Maar als we, moeten we even naar buiten kijken, dan... Je, dan, dan zie je het vast wel. Maar zijn het tourwagens of zijn het... Uh... Ik, ik neem aan van wel. Maar laten we even naar jou gaan, Gijs. Um, hoe ervaar jij zo'n weekend als dit, die historische Kramperie? Ja, prachtig. Een van de mooiste evenementen die er bestaan. Ja. En we hebben natuurlijk jaar en dag geen, uh, geen Grand Prix gehad. Nee. En toen was de historische Grand Prix, was je van het, dat is het nog steeds. Ja. Maar alleen hebben we nu dan natuurlijk uh, de Formule 1 uh, met Max erbij. Ja. Dus dan uh, ziet het er nog iets anders uit, anders uit buiten, maar dat is ook pas drie jaar. Ja. ja. En daarvoor hadden we echt als hoogtepunt de... Historic uh, Grand Prix. Ja. En gisteren was je bij uh, het, uh, het monument. Hè? Het monument. Ja. En de dertigste naam wordt uh, uh, over niet al te lange tijd schijnt. Worden toegevoegd aan het monument. Uh, kan je je verklappen wie dat is? Nee, want er wordt nogal gepraat. Oh, want ik liep een beetje achter. Maar inderdaad, ik zag de er al opstaan. En de Rengen van de Zanden, maar dat hebben we inderdaad al meegemaakt. Ja, af en toe we hebben, vergeet ik wel eens wat. En, uh, en ik, ik denk dat het met een Porsche rijder te maken heeft nu. Maar. Uh, oh, Porsche rijder, die... ja, kijk eens wat Ja, ja, ja. En, uh, je, je, maar goed, dat maakt allemaal niet uit, ja. ook, Dat komt wel een keer. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Uit Amsterdam. De Porsche rijder. Oh, ja, oh, dan weet ik niet eens waar die woont. <laughs> Hij is wel drie keer kampioen geweest uh, met de Porsche Cup. Dus, uh, oh, ja. oh, Henry, en hoe, hoe heet deze man dan? Ben Pop? Ben? Nee. Nee? Die staat er al lang op. Oh. Nee, het moet een moderne jongen zijn. Oh, oké. Okay. Ik oh, ja, net sorry. de Le Mans gereden ook. En, uh, nee, nu hoorde ik opeens, zit ik weer te verzinnen wie, wie het is. Dat mag je best weten. ze ja, dus denken aan Larry Tafoorde. Ah, oh, oké. Okay. Oké. Okay. Prima. Het is natuurlijk een absolute kanje met de Porsche Cup. En de Le Mans had hij ook moeten winnen, maar dan ging er iets verkeerd, blijkbaar. Toen ja. heeft een andere Nederlander trouwens gewonnen. Ja. Dus die heeft de klasse gewonnen. Dus als die nou een beetje doorzet, dan heb je weer kans dat die er uh, ooit een keer opkomt. Gijs, nou heb jij Le Mans, je begint er zelf over. Uh, twee keer gewonnen uit mijn hoofd. Uh, um, je kijkt denk ik nog steeds... Je, je, ja, je lijkt het nog steeds, ja, ja. Nee, hoef... ik had me goed voorlichten, ja, ja. Voor, met de televisie. Ja. <laughs> en dan kan ik hebben als er reclame is op de ene, dan ga ik vlug naar de andere. Oké, okay, zo. Er waren twee zenders die het helemaal 24 uur uitgezonden hebben. Ja, ja, ja. ja. En dan s'nachts had ik weer mazzel. Tot 12 uur dacht ik, uh, kwam er net, ging het ging begonnen te regenen toen kwam er een safety car. Ja. En toen had ik echt slaap. Ja, mag zeggen. Maar begin nog slapen hoor. En toen heb ik lekker geslapen. Ja, ik had er tussendoor slaap ik ook al, want ik kijk altijd in mijn bed televisie. Dat is, oh, lekker, ja. Ik weet, uh, dat weet niet. Dat vind ik, uh, dat doe, doe, doe ik al eeuwig. Waarom zou ik in de zitkamer gaan zitten? Ik heb gewoon mijn beste televisie, staat boven. Hmm. En dan kan ik, heb ik goede kussens en dan, kan ik sla en dan kan ik ook tussendoor een beetje slapen als ik zin heb. Ja, ja. En dan toch weer kijken. Dus maar niet aan het plafond? Nee, nee, dat nee. Zo kan nee, we hebben op een tafeltje voor ons. Ah, ja. Maar zit, je valt ook zo lekker in slaap hè, bij een race -geluiden. Heb jij dat ook? Nou, ik, ik slaap sowieso makkelijk. Dus oh, ja. Makkelijk en veel. Maar dat vind ik heerlijk. dus ja. uh, Dat is ook goed. En misschien blijf je daar ook wel wat langer uh, wakker, zeg maar, weer. Ja, precies In het leven. In hoeverre uh, heb jij uh, nog bemoeienissen eigenlijk met de autosport? Niet? Niet. Je geniet niet. van je pensioen? Ik ben, uh, nou, dat ook niet. Want ik heb het hartstikke druk. Oh. <laughs> maar, nee, ik ben natuurlijk uh, ambassadeur van Porsche. En ik heb uh, Audi Quattro 14.000 man lesgegeven. En uh, ik ben heel druk bezig geweest. Mm. En nu uh, hadden we weer of niet weer, maar 75 jaar bestaan. De circuit is 75 ja, jaar bestaan, ja, ja. maar ook de Porsche-deelname in Nederland. Of de importeur, zeg maar. De importeur, ja, oké. Okay, dus ja, ja, ja, 49. Dus dat is ook 75 jaar bestaan. Daar hebben ze een film over gemaakt. Daar kom ik nogal in voor. Daar hebben ze natuurlijk geïnterviewd ge ge en gedaan. En dat weefd, ge geweefd door de, door de hele film. En daar moet je het, het voor alle dealers, maar dan ging dus via de bioscopen. En, uh, nou, dus, en. Ja, en ik heb de Tulpenrally gereden. Ja. Daar ben ik ook weer 8, uh, 9 ja. dagen onderweg. Ja, ja, ja, ja. Dat kan ik ook nog. Dus, ja, okay. ja. En dan word je twee, tweede in de sportklasse, dat vind ik leuk. Want dan heb ik 80 andere... Jongelui verslagen, ja, ja, ja, ja. En niet te hard gereden, eh, ook wel eens een beetje te hard gereden, oh, ja. <laughs> maar, maar, maar, maar niet waar 30, 50, 70, 90 is. Want wij hebben een tracker in de auto die alles regisseert en met ja, ja. Een onmiddellijk de klos oké okay. Dus wij mogen 10% hard rijden van de organisatie, dus je 33 en 55. Ja. Dus dorpje in, dorpje uit, hè. dat is allemaal van in Frankrijk heb je wel die dorpen waar oh, ja. niemand te zien is, nee, maar, maar dan ja. moet je echt, als de 30 kilometer zone is 30, en als is 50, is 50, en dan hebben ze speciale quiet zones, dan mag je sowieso niet harder als 30, en dan moet je eigenlijk een keer hoger rijden. Voor het lichte, voor, voor, voor het geluid, dat die niet zo wat ja, toeren maakt. Ze ja, dat hebben afgesproken met ja. de plaatselijke gemeente, met de overheid, met, de, met iedereen. Dus uh, nee, het is fantastisch geregeld. Ja. Maar ja, goed, uh, als je natuurlijk helemaal in de heuvels bent, buiten alle dorpen. Dan uh, kan je toch wel ja, een keer. Uh... Ja, maar je, kijk, die hele rally rij je misschien tussen de, weet ik wat, tussen de 20 en de 100. En daar dan, dan houdt het helemaal mee op, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En maar dan krijg is... je natuurlijk die autobahn rijden 120. Ja, oké. Okay. Maar, maar In Frankrijk is het natuurlijk wel heerlijk rijden, denk ik. Op De op, ja. die heuvels en zo. Het is schitterend Mooie landschappen. Ja. En uh, hele fijne wegen. Ja. En dan proberen die ideale lijn vast te houden. Dan. Altijd. Bro. Ja, ja, altijd. <laughs> Dat doe ik nog steeds. Goed, ook al is het aan de uiterste rechterzijde van de weg. Ja. Rijdt toch de ideale lijn? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, geweldig. Nou, we gaan even naar muziek en dan praten we zo verder. Uh, dankjewel. Ja, dan gaan we naar de Fine Young Cannibals. En uh, zij hebben het over de uh, Grooting. Jong, Kenny Wals en Gooding. Uh, en ja, aan, uh, aan tafel uh, is uh, nog iemand bijgeschoven, maar uh, dat is Erik Weijers. En daarover later. Ja, ja daarover later. Ja. Ik geef Henry nog even het woord. Want Henry, jij bent uh, een prangende en een vraag volgens mij. Ja, ik, uh, we hadden het er net uh, misschien even over. Dat de, die demonstratie Dutch Constructors, daar ben je ook bij geweest. Ja, absoluut. Ja. Ja. Want de hierondel, daar reed ik mee in 1963. Een hierondel? Wat is dat? De naam die is gebouwd door Henk van Zalingen. Ja. Een beroemde constructeur van auto's. Tenminste, hij heeft een stuk of vijf Hirondellen gemaakt. Met DKW motoren Dat was hier -motoren. heel goed in, Maar dit was met Porsche-motor dan. En, uh, en later heeft hij nog Bassen gemaakt. Dus, ja, dat is hartstikke mooi. Maar DKW-motoren bedoel je die 280. Ja, 82. Ja, ja en ja. ja, ja. <laughs> nou dan hebben we er zoveel. Ja, meneer, vanaf 60 die kant op. Ja, daarvoor ja, weet ik het ook nog. Maar, uh, dus dat is waarschijnlijk. En daar heb ik, had ik een kever met een Porsche motor. En toen hoorde ik dat die auto vrij kwam, maar zonder motor. Want degene die daarmee gereden had, die had een Carrera-Bart-motor erin. Maar die moest er natuurlijk weer uit. Ja. En toen heb ik mijn kevermotor erin gezet, mijn Porsche-motor. En die hebben ze dus nu, de jongens Simmering helemaal gerestaureerd. Maar met Porsche en, en toen vroeger ze al, weer jij een paar rondjes mee rijden? Oh, ja, een zescilinder Porsche of vier? viercilinder? Ja, vier. Oh ja, vier, als pas je niet in een volkswagen. Ja, ja pas het niet. <laughs> nee, maar ja, dit was gebouwd op de viercilinder 356-motor. Ah, ja. En die had ik in mijn kever. Want ik moest natuurlijk ook altijd harder en beter en vlugger. <lacht> ja, nog, dat, nog steeds, Ik Dat Heinz? zat erbij in, want ik ging naar de eerste Grand Prix in Zandvoort in 1948. Met mijn vader. Ja, ja, ja. En dan mocht hij mee. Mocht helemaal niet mee. Mijn broer die mocht mee van elf. Met z'n tweeën gingen ze. Ik zei, niks ervan. Die ik reed ook mee. Nee, joh, dat kan niet. Je bent te jong en dit en dat. Ik, nou, net zo lang zeuren en zeiken tot ik wel mee mocht. <lacht> en verdomd, ik heb hem gezien. Ik heb Prins Bira zien winnen hier. Oké. Okay. Dat weet ik nog precies. Prins Bira, ja, ja. Prins Bira. Ja. Bira. Ja. Oh, Bira, nee. Bira was Prins toch... Bira. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. En jouw broer heeft nooit wat in de uh, ja, sport ah, gedaan? Ja, zeker. Ja, de Die is natuurlijk twee keer naar de Londen Sydney marathon met de DAF gedaan. Dat vond ik altijd te lang en te veel. Maar ik heb uh, twee Monte Carlo Rally's gegeven, mijn broer. En één... Oké, okay. Turpereelje met mijn broer in 1966. En hoe ging dus dat? 58 jaar geleden. En te, ja, dat ging hartstikke goed. Toen werden we tweede in de klasse met een Porsche 911. Dat is een van de eerste. Maar wie reed? Onder het... leiding van Ben Pon inmiddels. Van, wie, van de wie reed het meest? Ik reed. Jij? reed? En hij navigeerde. Oké. Okay. Oh, hij navigeerde. Kijk. Nou, je, je hebt navigators en rijders. Ja, dat is waar. Ik heb nu net, dat zei ik al. Ik heb net de Turpereelje gereden, maar dan ben ik de rijder. En dan heb ik een hele goede navigator. Maar dat kan je niet samen doen, dat bestaat niet. Hmm. Dat is zo'n moeilijk vak. Je moet allemaal meten, meten, meten, want je moet de kortste weg rijden. Ja. Van A naar B. Nou, ga dan maar al die weggetjes meten en zo. Nou, dat is een hoop werk. Ja, hoop werk. Maar in die tijd was het rijden naar de volgende klassementsproef. En dan was het racen geblazen. Ja, ja. De heuvel op, ja. racen. Ja. En dan weer de helm af en dan weer reed je weer naar de <laughs> volgende proef. Ergens. Heel veel heuvelklims, zeg maar. Maar er was nooit een ruzie tussen de broers van Lennep uh, nee hoor. In, de, in de auto? Dat ging altijd goed? Altijd goed. Oké. Okay. Ja. Jij zei rechts, ik zei links. <laughs> ja, dat de zei, andere rechts. Dat gebeurde wel eens, maar dan was ik, was ik meestal verkeerd. had nou, ik het niet goed gehoord. Of uh, was mijn links toch verkeerd andersom? Dus dat is nog steeds zo, denk ja. ik. Gijs, waar, waar geniet je toch het meeste van, van de, binnen, van de autosport? Oh, gewoon. Ik, ik heb alles meegemaakt van het begin af aan. En je ziet hoe alles uh, beter wordt en anders wordt. En de reglementen veranderen. Oh. En de circuits beter worden. Ja. En meer publiek en enthousiaster. En uh, noem het dan maar op. En veiliger? Nou, dat is ook. wat bedoel ik met beter ook veiliger. Ja. Ja. Want dan werden de auto's veiliger. Dan werden de circuits veiliger. En dan de auto's en de circuits. En zo ging het als een trapje omhoog en daarom is het tegenwoordig zijn nieuwe circuits in de wereld waarvan ik durf te beweren dat ze te veilig zijn. Oh ja. Um, um, maar wat is te veilig? Nou, te veilig. Dat je 50 of 100 meter uitloopstrook hebt. Eerst van asfalt. En dan nog een stuk grind En dan nog bandenstapels. Daar kom je helemaal nooit terecht. Al remt hij niet meer. Ja, ja. Ja, ja. ja. Dat is maar een beetje dat overdreven. Is, ja, nou, nou precies wat ik zeg. Overdreven. Kijk, dit Zandvoort is een hartstikke veilig circuit. Maar het is een old school circuit. Lekker. Circuit. Gras. En waar het gevaarlijk is. Grindbakken, goede grindbakken. En dan nog ritse bandenstapels. Waar je helemaal kan inveren en niks aan de hand. Ja. Gij is binnen het en moeilijk hè, Sandvoort. Ja, ja, moeilijk. Seconden. Moeilijk zeg Moeilijkste hè. Weet je waarom ik dat zeg? Ja, nee, nou. Want dat heeft niemand zich gerealiseerd. De eerste Grand Prix, was er drie jaar geleden. Ja. Nou, die heeft Max dan gewonnen. Nou, de tweede was geloof ik acht, acht seconden. En de volgende... 18 seconden, even op. Ja. Nummer 4 lag een ronde achter. Zo moeilijk is het circuit. Hmm. Yeah. Kijk, ja, Gijs wijst naar uh, Erik Weijers. <laughs> nee, maar zo is het gewoon. <laughs> ja, ja, ja. Het is niet zo van oh, even zandvoort rijden, kom op. Nee, precies. Wij horen bij de topcircuits van de wereld. Ja. Kijk, ja, ja. En als je het schijfvlak meemaakt. is over, mogelijk... over die heuvel daar met 280 km per uur, of weet ik wat, dan gaat het maar rond staan. Ja. Dan moet je groot hart hebben hoor, ook in de Formule 1. Wat, wat, wat rijdt Max? 1 minuut 9? Ja, zoiets hè. Klopt. En over 4 kilometer is dus dat dus 40 kilometer per uur gemiddeld. Ja, dat rijzen ze. Ja. Echt ongelooflijk. En toch gebeurde er bijna relatief heel weinig ongelukken. Ja, gelukkig Hier. wel. Ja. ja. ja. Even terug naar het schijfvlak. Het bekende gezegde is: bij het schijfvlak worden de, de, worden onder, de jongens onderscheiden van de mannen of om de, mannen de mannen onderscheiden, onderscheiden van, van de, van de, de jongens. jongens uh, ja. Nou, bijvoorbeeld, omdat ja. ik zeg, je komt er bovenop vol gas. Je ziet niks. Met, met 280, daar nou, misschien 240. Is dat ja. zo? Okay. Nou, Twee... ja. Even overleg. Ja, even. Ver over de 200. En dan duik je zo dat gat naar beneden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Geniet jij daar elke keer nog van, uh, Gijs? Ik op... geniet er uh, hartstikke van. Ja. Want ik kan ook precies zien wie het... Echt goed doet en wie het misschien net een millimeter je minder, twijfelt, hè? minder ja, doet. Ja, ja, ja, ja. En dat kan ik met golf, kan ik dat zien. En dan zie ik, ik kijk heel graag naar de golf, naar die professionals. En dan zie ik ze de put, put zo net missen aan de linkerkant. En dan zeg ik, vriend, je mag je handen niet bewegen. Maar heel stiekem heeft hij zijn handen een millimeter bewogen. En dat zie ik gewoon. En dat, want hij heeft heus de lijn, heeft hij wel gezien. Maar, dat gebeurt die jongens ook nog. Ja, ja. En topjongens die maken ook nog fouten. Ook met sturen. Ja. Dat is allemaal niet zo eenvoudig hoor. Wat gaat allemaal verschrikkelijk. Hè? Ja, ja, het gaat... En je krijgt heel veel g-krachten. Want dat hadden we straks, ja. straks nog niet gezien. Ja. Je hebt heel veel G-krachten door de aerodynamica, die natuurlijk enorm verbeterd is sinds... Uh, nou, maar al, en ook het remmen, hoor. Zo. Ja, dus ook het remmen. Ja, of echt. Dus je nek nou, voel je... Nou, Je, ja. nou, je ogen vliegen je, ko je kop uit. Ja, echt waar. Je ogen vliegen in je kop nee, uit. Nee, echt waar. Kan, dat kan je ook 3, 4, 5G uh, met remmen. De jongens remmen, met komen met 280, hier, 280 aan hier. En dan remmen ze bij 40 meter. 6G of zo? 5G? Ja, 5, ja. ja. 4 ,5. ja, ja, ja. Maar met 40 meter remmen, je moet er niet over nadenken. Zeg, ik zie het, Ja, we gaan dit gesprek een beetje afsluiten. Je woont nog steeds in Aardenhout? Nee, nee, nee. Daar, heb ik, daar ben ik opgegroeid. maar Tot mijn 26e... Achter, nee, 1958, toen, of in 57 ben ik getrouwd. En toen zijn we naar Haarlem en Lieden. Nee, nou eerst even naar Haarlem, uh, flat. Toen naar Haarlem en Liede. En nu woon ik al 43 jaar in, uh, in, uh, nee, in, uh, in Blanikum. Blanikum. Oh, hetzelfde ja, huis. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik wou zeggen... Hetzelfde huis. Ja, ja, ja. 43 ja, ja. jaar. Nou, geweldig. Maar Goed. dan kom je dus hier min in het land, ben je sowieso zand voor het... Ja. Dat schuld, dat schuld. We, we spraken hiervoor nog even Donovan van, uh, van de Hark. Ja. En die had het echt over de veiligheidsmaatregelen die ze hier ook toch nemen. Met, uh, de pakken mogen niet ouder dan vijf jaar zijn, de Overhols. Uh, maar ja, er zijn ook auto's die hebben hebben. Uh, uh, veiligheidsriemen. Maar ja, dat hey, was dat de oudere. In, in die tijd niet. Ik heb het nog meegemaakt. Ik ben uit mijn Porsche gevallen in 67 in Spa. Zonder riemen, ja. bolder de bolder, ook geen rail. Ja, je moet er niet over nadenken. Ja. En we reden tussen de huizen door en er stond er één strobaaltje tegen, tegen het <laughs> huis. En dat stond aan het circuit. Dus als je daar een lekker band krijgt, dan ben je dood. Dan, je, ja. dan vind je niks meer terug, ja. laat ik het maar zo ja. zeggen. Ja. Ja. Vind je niks meer terug? Nou oké, okay. dus daar hebben ze later reel gemaakt. Want, dat, want ik vloog zo telut af. Van een meter naar beneden, holde de bolder En toen ben ik eruit gevallen. Ja, als je op je kop valt ben je dood. Ja, ben je dood. En ik had mazzeld dat ik op mijn billen door, de, door het gras gleed, de sloot nou, in. Dan konden ze me niet vinden. Maar, <lacht> maar ja, dan heb ik gewoon geluk gehad. Ja, ja, ja. En, en, dat En zeker? dat is het. Ja, ja, ja. Je moet een paar keer geluk hebben in je leven. Zeker, zeker. En toen hebben ze ook in de 68 hadden we riemen. Onder andere daar, misschien wel daardoor een beetje. Ja. Half uur 1 had wel al Riemer in 67. Oké. geen sportwagens nog niet. Nee. Hartelijk dank voor je komst naar onze studio. Hier op het circuit van Zandvoort. En nou, veel plezier nog dit weekend. Ja, jullie veel succes. Ja, bedankt voor het interview. Goed zo. We gaan naar de muziek, Fred. Ja, we gaan, uh, je voor ons? Ja, we gaan naar Gary Brooker en No More Fear of Flying. Is die voor jou? Ja, ik denk dat die is goed. Rain Natuurlijk vanaf het circuit in Zandvoort. En natuurlijk ook heel veel gasten hier aan tafel. En de, en de races op de achtergrond. Benno? Ja, heerlijk die uh, racegeluiden erbij. Ja. En nou de, onze volgende gast werd hier net al aangekondigd ja. als de grote baas van het circuit. Erik Wijs. Erik Wijs. Goedemiddag. En uh, nou Erik, uh, hoe, hoe zie je dat zelf eigenlijk? Ja, nou, dit is natuurlijk een fantastisch weekend. Uh, ja. Nee, maar jij bent de grote baas van het circuit. Nou, nee, ja, de, de allergrootste baas is natuurlijk Robert van Overdijk. Die hebben jullie ook al hier gehad. Hè. Ja. Dat is ja, algemeen ja. directeur. En ik, uh, ja, zoals dat tegenwoordig heet, uh, sportief directeur van het circuit. En dat betekent dat ik eigenlijk ja, verantwoordelijk ben voor nou, alles wat je op de baan ziet gebeuren aan, uh, aan autosport. En niet alleen dit weekend, maar ook de rest van het jaar. Ja. Dus uh, en een en, hele leuke rol. En in zo'n weekend als dit, die historische Grand Prix, hoe, uh, wat zijn dan jouw bezigheden? Is het eigenlijk een... een... een... Mm, nou ja, tijdens het weekend zelf, nu ben je eigenlijk alleen nog maar de laatste dingen aan het aansturen. Dus ja. Het meeste werk okay. heb je gewoon even ja. in de voorbereiding natuurlijk. En dat doe ik niet alleen. Daar heb ik natuurlijk een aantal mensen om me heen die, die me daarbij helpen. En dat begint eigenlijk al vlak na de editie van dit jaar. Waarbij we natuurlijk al gaan denken, ja, welke klassen willen we volgend jaar het programma hebben? Nou, en dan ga je die, die contacten leggen. We hebben we nu al gesprekken over. We bezoeken wel eens een ander evenement in het buitenland. En dan, als wij dan... de eerste planning voor volgend jaar. we Nou, de historische kampie gaat dan, dan plaatsvinden. Nou, dan gaan we die klasses benaderen die we graag willen hebben. En dan oh, ga je daar okay. afspraken mee maken dat ze hier naartoe komen. en ja. Ja, Dat is altijd een heel leuk proces. En dat is eigenlijk met de historische kampie eigenlijk het, het leukste van het jaar. Omdat we dan ja, dat evenement organiseren we helemaal zelf. En ja. dat is ons, we hebben zelf dat concept bedacht. We houden ja. zelf, doen we content. Samen met de hork, Ja, en dat is heel anders als bijvoorbeeld nou, bij de DTM die we twee weken geleden hadden. En ook bij de Grand Prix in, in augustus. Ja, dan bepalen anderen wat hier ja. komt rijden. Ja. En wij moeten daar wel heel veel werk voor doen. Maar ja, we hebben zelf niet die creativiteit kunnen met inleggen om, om een heel mooi programma te maken. Maar je doet ook acquisitie bijvoorbeeld, van DTM nou, nou, ja, nou, ja. Die is een assen. Nee, die rijdt hier in Zandvoort nee, twee weken je geleden. Ja, maar oké, okay, maar ze waren ook in Assen. Ja. Dat is, uh, zij de concurrentie, hebben jaar dus. Ja, nou ja, dat was, laat ik zo zeggen, dat was uh, in, in, door, in, er was toen nog een, een andere promotor zat er achter de DTM. Uh, en daar uh, hadden wij heel lang mee samengewerkt, 18 jaar. Alleen die, uh, daar kwamen toen in de onderhandelingen voor een nieuw contract niet uit. Uh, en dat had gewoon met de financiën te maken. Uh, ja, die, ja. Uh, Daar gaat het om. Uh, dus wij, wij konden, wij maakten verlies op dat evenement, zeiden we dat gaan we niet meer doen. En toen uh, dacht uh, iemand in Arsenal, nou, ik. ik ik pak, maak, maak een mooie deal en ik ga er geld mee verdienen. Maar die is er ook heel snel teruggekomen. Okay. <laughs> Inmiddels uh, een nieuwe organisator bij de DTM. En uh, daar werken wij weer heel veel in samen. Dat is de ADAC. Uh, die kennen we al heel lang. En uh, we hebben twee weken geleden hier een uh, nieuw langdurend contract uh, afge afgesloten. In ieder geval tot en met 2028 rijden ze hier. En er uh, ons ligt nog veel langer. Ik geloof dat die rijders er ook meer tevreden over zijn om hier te rijden dan in Assen. Maar... Ja, nou ja, kijk, dus Assen, is, Assen, nou, Assen is een prachtig circuit. Maar ja, ja. het is het is een motorcircuit. Hè. De, de ja, TT is daar ja. volgende week. En is natuurlijk het ook een van de... Ik denk, nou, na de Dutch Grand Prix op Sanford is dus het het gro tweede grootste sportevenement van Nederland. En ja. het bestaat ook al... Uh, al tientallen jaren, nog veel langer als, uh, als de Dutch Grand Prix. En uh, dat dus is natuurlijk een prachtig evenement. Daar is de circuit ook helemaal op ingericht. En uh, alleen, ja, wij zijn wel. Uh, uh, en dat gaf Gijs net ook aan, voor autosport natuurlijk gewoon een van de meest traditionele en uh, de uitdagende, meest uitdagende circuits die er is in, in de wereld. Nou, dat zeg je nu, maar ik vind het wel jammer dat er veel te weinig motorsport is hier. Dat, uh, dat is helemaal weg, eigenlijk. ja, nou dat, dat, dat heeft een aantal. Dat heeft, dat heeft Enerzijds met, met de veiligheid op het street te maken. Zandvoort is extreem veilig voor autosport. Uh, maar uh, we, we hebben hier wel bijvoorbeeld vangdeel staan hier ten opzichte van... Nou As of een andere motorcruiën staan die ja. wel dicht op de baan. Eh, dus dat betekent dat het wel wat gevaarlijker is. Nou is daar nog wel overheen te komen, want daar kun je ook ja. nog wel voorziening voor hebben. Precies, maar ja. uh, motoren maken ook veel meer geluid, uh, zeker wedstrijdmotoren, dan, uh, dan auto's. Uh, dit weekend is het natuurlijk een geluidsweekend voor ons, dus ja. dat helder geen, geen maximale geluid eisen, maar daar hebben we maar twaalf dagen van per jaar. Ja. Nou Daarvoor gaan er al drie op dit weekend. de drie met de Formule 1 en de drie met de, de DTM en dan hebben we nog een GT World Challenge met drie, drie ja. dagen. Ja, dan is het vol. En dat zijn hele grote autosportevenementen en waar wij als circuit als -circuit gewoon de voorkeur aan geven en ja dan laten we de motorsport helaas ook een beetje noodgedwongen aan ons voorbij gaan. Ja. Nou ja, dat... Zeg, ik een, een vraag van een luisteraar um, is uh, waarom en dan hebben we het even over de Kramperie, de denk ik. Ik kijk even ja? naar uh, ja ja naar uh, ja, Rob Harps. Um, waarom geen Formule 2 en Formule 3 de uh, Nou, Dat heeft ermee te maken. Dat heeft een logistieke reden. Um, de Formule 2 en de Formule 3 die rijden altijd met z'n tweeën, uh, zij en zij, uh, tijdens de Grand Prix. Uh, Dat was tot twee jaar geleden anders. Dan had de Formule 3, de 2 en de Formule 3 reden leden los van elkaar. Maar uh, omdat die teams in beide klassen eigenlijk dezelfde teams zijn en dus ze heel veel dingen delen, is het gewoon, ja, logistiek en financieel gezien gewoon beter om op hetzelfde weekend te rijden. Nou, dat, dat doen ze sinds vorig jaar. Wij hebben de Porsche Supercup al rijden uh, en uh, daar kan er nog maar één klasse bij. En dan vorig jaar was er nog Formule 2. Uh, sorry, ja Formule 2. Maar omdat ze dit jaar uh, samen moeten rijden Valt dat af. Uh, is geen optie meer. Omdat we al met Porsche afspraken hadden gemaakt. Uh, daarover. En, uh, dus uh, helaas. Uh, het zit er niet bij. Maar we hopen op de toekomst. Uh, ja, dat Volgend jaar misschien. Dat... Nou volgend jaar zal denk ik ook nog moeilijk zijn. Maar uh, er wordt zeker wel aangewerkt. Uh, um, uh, ja, om, om in de toekomst. Uh, als de Formule 1 natuurlijk. Uh, als het ook doorgaat in de toekomst nog. Uh, dat we dan ook wel weer de Formule 2 en de Formule 3 hier krijgen. Oké. Okay. Nou, geweldig. Ik hoop Hans Botman dat je vraag hiermee beantwoord is. <laughs> dat gaan we dan wel weer teruglezen. Even terug natuurlijk naar dit circuit, Erik. Want we zitten in de historische Grand Prix. En alle nestors van de Nederlandse autosport komen langs. Jij, hebt, jij loopt al heel veel jaren ook mee. Hè? Even laten... Zeker, ja, al bijna 30 jaar. Dus nou, ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, laten we het over jouw historie even. Ja, ja. Dus, ja. Want hoe, hoe kwam jij binnen bij het circuit? Nou, dat is, dat is nog veel langer dan, dan 30 jaar geleden. Ja, toen zat Dirk wel. Die zat inderdaad op uh, in het kantoor hier. Uh, de, en dat was nog in de -af tijd. En dan heb je het echt over de jaren 80. Uh, ja. Nou, ja, ik, ben, uh, ik ben van bouwjaar 1970. Dus nou ja, ik kom hier vanaf begin jaren 80. Dat ik een beetje interesse als Zandvoortse jongen in het ziekenhuis krijg wel over de vloer. En, uh, maar goed, eerst als bezoeker natuurlijk. En uh, net als uh, iedere andere Zandvoort, kroop ik dan ook onder de hekken door om uh, dichtbij. bij ja, de weet ja, ja. te komen in die jaren. Uh, <laughs> en uh, ja, en zo'n beetje. Zo, toen ik in jaar jaar 1819 was, wat, wat vaak in het verleden, ik ook wat mensen kende die hier werkten, en ja, zo langzaam al tijdens mijn studie een, een beetje erin gerold. En, wat voor studie? Ik heb heel ook commerciële economie gedaan. Ah, in ook, oh, ja. en, uh, en tijdens is ja, hier een beetje zoekjes aan erin gerold. En uh, ja, en dat was toen in de tijd dat Hans Ernst het CP net overgenomen had. Oh, ja. Dat was ook toen net. Het interim CPI lag er toen. En uh, ja, toen waren het hele grote uitdagingen. En uh, ja, ik kon goed met, met Hans opschieten en met andere mensen die werken. ja, zo, zo is het gekomen eigenlijk. En, ja. Uh, ja. Maar je wilde nooit rijden, zelf Jawel hoor, ook wel. Heb ik ook wel gedaan. Ja? Hier uh, in zandvoort uh, de racecursus toen in die, in die tijd ook een aantal keren gedaan. Bij Hans Denon. Onder andere in de Renspoortschool. Oh, Steen. ja, ja. ja. ja, ja. En, uh, en, en later ook hier wel een aantal races gereden. Nooit echt voor kampioenschappen. Wat vond ja, je dat lastig, Stel, of het leukste aan, uh, aan uh, zelf racen? Het leuk, ja. Nou ja, kijk... Uh, ik vind racen geweldig. Uh, en ik doe het ook graag. En af en toe doen we het ook nog wel. Maar uh, ik vind eigenlijk het organiseren ervan. Uh, vind ik net zo leuk. Uh, en oh, okay. Natuurlijk is zelf rijden ook leuk. Maar uh, vergis je niet. Dat, dat Voordat je zelf kan rijden. Je moet er ongelooflijk veel voor over hebben. Om het voor elkaar te krijgen. Ja, je moet echt geconcentreerd zijn. Ja, en, je en, moet trainen. Je moet trainen. oefenen. Je moet natuurlijk uh, een goed zitje hebben. Alles voor elkaar. Dat kost ja. ook een hoop geld. Nou, dat, als je dat niet zelf hebt. Dan moet je dat uh, ergens anders vandaan zien te, zien te financieren. Allemaal. Dus uh, heel veel gedoe. En vaak ook teleurstelling schuilt dan om de hoek, hè. kan uh, ja, ja, er maar één winnen, hè? Ja, dat kan er maar één winnen. En, uh, <laughs> en je kan ook zomaar, uh, Joden kan zo op een stuk gaan, dan begin je weer opnieuw. Ja. En, uh, maar ik heb het wel allemaal meegemaakt, hè. En, uh, en, en het schijfvlak, we hebben het uh, natuurlijk met Gijs hebben we ook over dat schijfvlak gehad. Dus, hoe heb jij dat ervaren? Ja, nee, ja ik, ik vind dat ook een, een magnifieke bocht. Uh, en met name is het mooi, omdat je uh, eigenlijk vanuit de Hugendals bocht, hè, ben je alleen maar aan het opschakelen dan heb je een hele mooie flow in de sloten maken. Want dan ja. kom je op die heuvel bij het schijfvlak. en dan, dan moet je toch, althans met Ozom, ik kan rijden, moet je toch nog wel remmen. Ja, je remmen. Oh. Nou niet vol, maar je moet, je moet wel moet wel remmen. Je moet bijremmen. En dan ja, en dan is het natuurlijk gewoon, nou, dan, dan stuur je in en dan ga je naar beneden. En dan ja, dan, als je het dan precies haalt. En dat je ook voelt, nou, die auto rolt lekker. Want dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Je moet niet uh, vol ingestuurd naar beneden gaan. Want dat is eigenlijk niet goed voor je band. Nee, ja, maar dan, en, dan, en, dan ga je, dan dan dan die dan je dan sneller. Dan verlies je ook heel veel snelheid. Ja. Hè? Dus je moet een goede rol hebben naar beneden. En als, je, als dat dan precies uitkomt. Ja, dat is gewoon een heerlijk gevoel. Maar ook wel als je een ongeluk gaat? Ook. Dus ja, ja, uh, ja, in mijn racecursustijd ben ik wel eens uh, over mijn dak gerold. Ja. Over mijn ja. dak? Ja. ja, maar geen, uh, geen, geen groot letsel opgelopen hoor. Nee, nee, nee. Meer een deuk in mijn ego. Ja, ja, ja. <laughs> maar wel een heftige ervaring <laughs> Ja, nou ja. Ach, het is zo voorbij, hè? Ja, ja dat scheelt. Je staat zo weer stil. Je staat zo weer stil. Ja, ja. Geweldig, Erik. Uh, we gaan naar nieuws. Uh, Dank je wel voor je komst voor, uh, naar onze studio. En dat we gast zijn bij jullie. Dat wilden ja. dat jullie nog ja. even. Ja, har ja, Hartstikke leuk dat jullie ja. hier één keer per jaar zitten. En ja. nou, een mooie omgeving. En ook leuk dat jullie van die uh, ja, leuke gasten hier allemaal hebben. Yes. Ja, precies. Oké. Okay. Dank ja. we gaan dankjewel. naar de muziek. En uh, tot aan het nieuws, Fred. Wat heb je nog voor ons? Nou, uh, dacht van Sting. Ja, geweldig. Ja, Fields of Gold. Okay. Ja, heerlijk. Ja, mooi. Goed. Bedankt. deze hou je er maar bij.